Ik droomde van een wereld waar men echt gelukkig was. Ik droomde van een paradijs op aard: een wereld zonder grenzen, zonder onderscheid van ras. Daar was het leven mooi en levenswaard. Want hoe men ook geboren was, het maakte geen verschil. De mensheid was een grote vriendenschaar. Het was daar altijd zonnig en ook heerlijk rustig stil. Men leefde er in vrede met elkaar. Ik droomde van een wereld waar men echt gelukkig was. Ik droomde van een paradijs op aarde. Wij mensen doen elkander soms onnodig veel verdriet. We willen wel het goede, maar wij doen het meestal niet. Toch zoekt ieder persoonlijk naar wat vrede en geluk. Maar als men het gevonden heeft, dan breekt het vaak weer stuk.